Ik ik Ik wou een gezin, dit doet me zo verdriet. Omdat ik in mijn hart nog van je houd. De eerste keer zo mooi de tweede keer was ook zo doop. en in mijn hoofd dat ik een droom Mijn zoon ja jaar die kreeg ik ook Ik geef je mijn hart, dat heb ik beloofd hart. Maar van die droom werd ik beroofd, werd ik beroofd Waarom moest dit zo zo gaan en nu hou ik me groot We hebben een kind, zelfmoord, is egoïstisch. Maar nu zie ik wat ik in mijn leven mis zie. Papa, mama en de baby Misschien komt het goed, dat is hoe ik het nu zie Jou vergeten, dat lukt me echt niet Je bent mijn lady, ik ben nog zo verliefd, nog steeds Ik wil je wel vergeten maar het lukt me niet Want kijk ik naar mijn zoon dan zie ik jou Ik wou een gezin, dit doet me zo'n verdriet Omdat ik in mijn hart nog van je ja. Keer. Denk ik aan jou en draai ik me om, waar ben je nou van de zachte kus, op mijn wang, tot ruzie op straat, of zitten in wat ik verlang, nog steeds ik mis je, en ik ben bang dat ik je langer moet missen, over smaak valt niet te twisten, want jij bent de chick die iedereen wat ze willen, en in de tijd dat we bij elkaar zijn, vraag ik me af waarom moet het zo zijn, moet het zo zijn,